NOS nieuws van 10 uur Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Alternative FM voor de, de derde uur. Ja, even de boel vakkundig aftimmeren... zoals Pepe Fisher dat uh, zegt... bij de Rob Agda Award. Penelope was dit met Constant Overload. Een week of uh, twee, drie geleden... Uh, had ik uh, Vicky in de uitzending... Nou, uh, als we het er toch over hebben, want uh, even nadat uh, dat ik uh, m, ja, dat dit uh, nummer speelde, had ik het uh, met Davy er al over. Dus uh, Davy zit nu alweer op te letten, ook moet naar de microfoon komen. Dus, uh, ik zit op te letten, ja. Want jij zat sowieso volgens mij te luisteren en toen heb je dit uh, ook voorbij horen komen. Dit, uh, dit ja, ja, ja, klopt. Ja. Ja, ik hoorde het interviewtje ook. Uh, ja. En toen, uh, ja, deze track die we net hoorden. Ja. Erg tof. Ja, uh, stevig band uit Amsterdam komen ze. Um, wel een jaar of zeven geleden hadden ze het laatste. Uh, ze zijn alweer bezig met een nieuwe album. Dus ik uh, zit alweer mijn vingers af te likken, want ik heb een beetje een zwak voor Penelope. Dus, uh, Lijkt me een goed idee voor je <laughs> te brengen. Ja. Uh, nu, uh, We hebben nog heel even tijd om even nog ook over jullie uh, te hebben. Mm -hmm. uh, Breda. Dat klopt ja. Dus uh, also over you, Anna. Uh, you are also living in Breda. Yes, I do. Yes, yeah, okay. <laughs> uh, is it a nice place to live about music and that sort of things? Well,. <laughs> I think uh, you should ask this question when music venues and music uh, life itself is uh, living and uh, it's open again, because uh -huh. <laughs> that was the thing I moved. to. Yeah, before in. the pandemic. Before pen. The, for, for that, I just, I can tell just about a few months and it was, it was nice. I yeah. was, I was coming from Budapest. Mm. I, I grew up in a small city, but I was living in Budapest, capital city of Hungary mm. for, 13 jaar. So after that, breda is een beetje een Ja. Maar, ja, het is really nice that a lot of uh, venues are in holland in in each city. Mhm. Mm And they are really really good venues. So truly musicians, local musicians can perform in really good quality yeah. venues. Um, ja. Ja. Oké. Okay. Dus het, uh, even kort samenvatten. het, het uh, gaat over de omgeving van breda en in breda. <laughs> zelf, uh, Want uh, Anna komt uit, uh, nou ja, uit de buurt van Budapest. En uh, ze heeft uh, toch uh, wel het een en ander uh, gezien. Uh, dat uh, elke stad wel iets uh, ja, van de lokale muziek zien. En dat dat ook nog heel goede kwaliteit geeft. Uh, heb ik het een beetje zo goed uh, samengevat? Uh, in de... Ja, oké. Okay, okay. ja, um, want, um, next question. Kan ik ook even in het Nederlands wel even stellen? Ja, ja natuurlijk. Uh, dat vind ik ook misschien wel even leuk. Krijg ik het denk ik als antwoord. Dus, uh... ja. Hoe <laughs> uh, is het uh, muzikale leven in Budapest? Het uh, muzikale leven in Budapest is heel rijk. A yeah. uh, Lot of bands, lot of talented musicians, uh, but we don't have much, as many venues as you do. Ah, oh, Ze right. uh, They're closing, closing down, and it's really sad to see my ex-colleagues in working at the venues mm -hmm. that they have to shut down the business because. Yeah, situation in Hungary is a little bit different. And uh, yeah, is there, uh, do we have also believe what the media told us uh, about your country? Who, what? Uh, the media uh, explained a lot of, uh, give a lot of what uh, information about your country. Uh, the the the prime minister from Hungary. It's. Well, what I'm what I'm I've heard uh, uh, uh, a little bit of a an, uh, an, uh, not a nice uh, person, uh, I know, uh, Victor Orban. Yes. Uh, I'm, is not that, is, here, I'm not here to talk about politics. Dan, you then, I will skip that. I will skip that. Anyway. I will skip that. But as a matter of fact, I'm looking forward to... Alright, alright. Goed, goed. Dat lijkt me een heel duidelijk antwoord. Uh, ze kijkt al uit naar de volgende verkiezingen. Goed, uh, ja, oké. Okay. Dat is wel duidelijk. Dan uh, hebben we daar alles mee gezegd... wat we... Wat we ging over, een beetje over de situatie in het land. Yeah. Uh, want uh, ja, uh, is het uh, zo? Dat de muzikanten het ja lastig. Hè? Uh, de muzikanten hebben het uh, lastig uh, in uh, Hongarije. Of uh, had ik dat een beetje verkeerd. Het is een difficult situation. Ja, voor de artists en voor small businesses. A lot of uh, people their business had to shut down. Oh ja, nou, really dat, dat, was, uh, dat was het. Uh, yeah. dat, uh, dat er veel dingen uh, gesloten zijn uh, in dat opzicht. en Dat, er, uh, mm. nou, dat is een beetje het uh, verhaal in Hongarije. Ah, prachtig land, hoor. Het is een, uh, een prachtig land. Uh, uh, oh, uh, uh, ik weet ook uh, dat uh, Boedapest uh, best wel hele monumentale dingen hebben. Ik weet dat... Uh, ik ken iemand uit het schaatsen, Rintje Ritsma... die is daar ooit wereldkampioen geworden in 2000... Ah. op die baan in Budapest. Voor zo'n heel mooi kasteel was dat ergens. daar Dat is uh -huh. dus een ijsbaan. Uh -huh. En daar is hij ooit wereldkampioen geworden in 2000. Dus dat is 20 jaar terug, hoor. Maar, uh, <laughs> dus, uh, <laughs> maar goed, uh, ik weet... Uh, dat was een hele mooie setting daar in, uh, in de stad. Dus uh, er zijn best een hele mooie dingen uh, te beleven. Ja. Uh, uh, we gaan zo uh, dadelijk dan, dan nog, uh, als jullie gespeeld hebben, nog een keer even praten. Want we komen al aardig uh, door het lijstje heen. Dus het mm. gaat helemaal goed komen. Um, we gaan er nog eentje draaien. Hè, want dan is het de beurt aan, uh, aan het tweetal om nog uh, twee nummers uh, te laten horen. Maar zover is het nog niet. Uh, eerst eventjes iets fijns uh, laten horen. Want ik uh, zei al, niets is voor niets. En als de heer Walter Sands uh, luistert... dan mag hij uh, de burgemeester vragen op een maandagavond. Want uh, die heeft al gevraagd of hij uh, nog een keer langs wilde komen. Dus Walter zal hier, ping, zou direct uh, op mijn app uh, reageren. Dus... Uh, want uh, het is de bedoeling dat uh, ik zelf uh, met, uh, met uh, mijn voormalige collega... de heer Walter Sands een, uh, een avondje ergens uh, ga uh, beleven in Sinetol En in Sinetol gaat deze dame een optreden doen. En dat zal vast en zeker iets te maken hebben met haar EP... die ze dan kennelijk nog wil laten horen. Ik heb het over Punt Judith en het nummer dat heet Snelweg. Ik lig op mijn rug in bed...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 Binnenste buiten, ben binnenste buiten, komt alles dubbel zorg binnen vandaag. Jij de dagen door, ik heb mezelf weer goed verdoofd Ben slaaf van dit gevoel, drijf al de stilte uit mijn hoofd Door al die godigheid en drek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 Dubbel zo hard binnen vandaag. En dat was er. Punt Judith, uh, die, uh, die, die ga ik dus uh, bezoeken. Uh, doe ik samen met uw voormalige collega, de heer Sans. Uh, die ook een beetje weg is van dit elektrowerk. Uh, ja, we hebben tenslotte uh, nog een, uh, een ander elektrobeentje uh, dat Nederlands talige werk uh, doet. Uh, geprobeerd een beetje hier uh, uh, in Nederland vaste, ja, hoe noem je dat? vaste voet onder de grond te krijgen. Komt er zo wat niet uit. Uh, inmiddels, uh, dat vind ik ook leuk, uh, zit ik. Splint, want vorige week speelde, uh, speelde ik een nummer Beast. Maar ik zag al in de aankondiging dat ze met een nieuwe single gaan komen. Die komt morgen uit. En dat is ook aanleiding om eens even met de band te gaan praten. En daarvoor heb ik Thomas aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ehm... Um... Uh, het leuke is, uh, ik zei het al in het voorgesprek... het leuke is uh, dat, dat ik uh, tijdens de uitzending uh, uh, het materiaal heb uh, binnengekregen. Dan uh, is het leuk als mensen bijvoorbeeld mij op de webcam... en die denken, wat is die koper nou allemaal aan het doen? Ja, ik was een single aan het, uh, aan het uh, eraf plukken. Het is allemaal gelukt. Uh, en dat, uh, dat maakt het alleen maar leuker. Uh, uh, allereerst... Ziggy Splint. Ik, moest, uh, ik moet je tot mijn schande bekennen dat ik er nog nooit van jullie heb gehoord. Sinds vorige week, via iemand uh, die een andere single bij, uh, bij ons dropte, kwam ik ook bij jullie uh, terecht. Uh, vertel, er, uh, vertel wie zijn jullie eigenlijk? En hoe lang zijn jullie bezig? Nou, wij zijn dus uh, Ziggy Splint, zoals je net al zei. Uh, ja. uh, we zijn band uit Utrecht en uh, we zijn hem voornamelijk gedreven door... Uh, beetje het complexe opzoeken in uh, alternatieve rock eigenlijk, maar we willen dat het tegelijkertijd wel gewoon lekker luisterbaar houden natuurlijk. Ja. Dus dan, uh, Toegankelijk. Ziet het niet op. Ja, ja, een beetje. Als ja. Het, het, het complexe zorgt er natuurlijk automatisch voor dat het misschien niet te toegankelijk is. Maar we proberen het dan, ondanks dat het complex is, wel toegankelijk te laten klinken. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, uh, op de sociale media zie ik toch dat, dat jullie best wel uh, redelijk wat volgers hebben. Uh, slaat het aan ja. in een uh, bepaalde uh, scene van, uh, van de muziek die uh, jullie maken? Ja, ik denk het wel. Ja, we hebben ook, uh, dat was in 2018, hebben we nog meegedaan aan de Pop-honderd. Dus ik denk dat we daar ook wel veel van die volgers uh, aan te danken hebben. Mm en uh, het is natuurlijk wel in Nederland is er niet per se een supergrote scene voor denk ik, maar we merken wel steeds meer dat uh, in Utrecht bijvoorbeeld, waar we vandaan komen dat daar gewoon wel steeds meer mensen zijn waarmee we gelijk rond vinden zeg maar, ook qua bandjes en zo, dus gewoon steeds meer bands waarmee we ook samen uh, uh, en jullie en zijn in ja, uh... ja. ja jullie, jullie zitten in een goed uh, gezelschap wat dat er gaat ik uh, weet, ja. Joe Marches bijvoorbeeld komt uit Utrecht uh, Dave Weaver komt uit Utrecht Vingie uh, Nederlands Nederlandstalig Beentje, ja. komt uit Utrecht. Uh, ja, ja, ja, ja. Jullie dan? Uh, ik geloof dat zelfs... Uh, hebben we nog ooit in het verleden Emil Landman... die, uh, die het uh, ja. nog geschopt heeft uh, bij de Wereld Rijd door, komt ook uit Utrecht. Dus het, uh, de, de, er zit wel wat. Ja, nee, zeker. En dat is volgens mij ook uh, sowieso... Graniteers! Emiel Landman, die... Ja, uh, ja. Graniteers ook. Ja. Uh, de, Emiel Landman en Vicky komen sowieso allebei ook van... Uh, conservatorium van Utrecht, van uh, Musician 3.0... en onze zanger slash guitarist komt er ook vandaan. Dus dat ja. is wel heel erg grappig. grappig. Ja. Dat is natuurlijk ook alweer zo, echt zo'n broedplaat. heeft natuurlijk de Herman Brood Academie er ook. Ja, ja, ja. weer een heleboel mee. Ja, dus dat, uh, ja dat schiet wel aardig op dan. Ja. Hoe lang uh, maak jij deel uit uh, van Cingy Split? Ik denk nu ja. uh, sinds 2007, 2018, is dus drie, vier jaar, zoiets. Ja. En daarvoor bestonden ze dus ook al een tijdje. Dus uh, het is al een, uh, een band die al wel echt een flink aantal jaartjes bezig is. Ja, is het, uh, ja want. want... Uh, nou ja, goed. Uh, jullie zijn dus al een jaar of uh, drie, vier, als ik het uh, zo hoor, uh, bezig in, in dat opzicht. Um, Mon uh, yeah, MonsterBliss en Beast, dat zijn eigenlijk uh, de singles die jullie uh, vrij recent uh, hebben uitgegeven. Nou, MonsterBliss komt morgen uit. Ja. Um, is dat uh, de bedoeling dat er nog meer gaat komen de komende tijd van jullie? Ja, hetzelfde bedoeling. ja, nee, ja we bedoeling. Hebben, we hebben nog een aardig uh, wat dingetjes uh, in het vooruitzicht inderdaad. En we hebben gewoon een paar dingen. Het is nu voor het eerst ook dat Monster Bliss is echt een single die wij helemaal zelf opgenomen en geproduceerd hebben. Dus dat is voor ons gewoon echt superleuk natuurlijk. Ja. En hiervoor hebben we heel veel samengewerkt met uh, Guido Aalbers uit Zwolle. En dat was ook een hele fijne samenwerking. Maar ja. je merkt toch dat als je het echt helemaal zelf in handen hebt, kan je toch gewoon nog veel meer die energie eraan geven die je zelf wilt. En dat is voor Monster, met MonsterBliss nou voor het eerst gelukt eigenlijk. Ja, ja. De eerste track waarmee we dat doen. Ja. En dat is natuurlijk gewoon echt super leuk om dat uh, ja, te kunnen laten horen aan uh, de wereld. Ja. Uh, is het ook uh, voor jullie het uh, verhaal? Uh, net uh, had ik uh, bijvoorbeeld uh, Camille van Dorselaar van Steenkoud, uh, want dat is uh, ook een podiumband, dat zijn jullie in feite eigenlijk ook. Ja, ja. Uh, dat wel. Dus het is ook uh, een uh, beetje mijn zware tijd voor ons. <laughs> ja. Ja, want hoe hebben jullie dat vorig jaar dan uh, moeten beleven? Toen ging het op een gegeven moment, uh, mocht, je, mocht je dan uh, optredens doen, maar dan mochten ze niet uh, uh, van een tafel af. Uh, uh, dat ja. lijkt me een beetje een vreemde gewaarwording voor de stevige ja, pint die jullie zijn. Nee, nee, ja, nee, precies. En wij hebben ook expres er een beetje voor gekozen om ons gewoon wat meer te focussen op inderdaad dat zelf opnemen en produceren. Ja. Uh, we hebben dus ook een paar uh, live video's op onze social staan die we in, uh, bij onze oefenruimte hebben opgenomen. En dat is dan gewoon eigenlijk wel een beetje dat live gevoel, maar dan gewoon... Ja, zodat iedereen naar thuis kon bekijken, want dat leek ons gewoon wel een goed idee. En dan heb je ook, blijf je ook gewoon lekker bezig en dan kan je dat ook weer een beetje oefenen met opnemen en zo. Dus dat is ons gewoon wel echt een goede, goede deal, laat maar zeggen. Ja. Dus dat hebben wij een beetje gedaan eigenlijk in die tijd. En we kunnen natuurlijk niet wachten om weer te gaan spelen, want dat heeft echt meer dan lang genoeg geduurd. Ja. Zit er eigenlijk ook uh, kennis uh, in uh, van, uh, van, van om dat uh, zo op deze manier uh, te doen? Uh, want hebben jullie in het verleden dan toch het uh, ook uh, overgelaten aan anderen? En dan hebben jullie toen een beetje de kunst uh, van, van deze mensen afgekeken van... Oh ja, uh, zo werkt dat? Ja, ook wel. Zeker. Ik bedoel, elke keer dat je bij iemand terechtkomt... iedereen heeft zijn eigen manieren en daar leer je sowieso eigenlijk elke keer van. Hmm. Dat is sowieso echt super tof. Maar uh, Bart die heeft er ook wel echt... Uh, een opleiding voor gedaan. Hij zei, zijn master is, is hij daar echt mee, uh, mee bezig geweest, dus mm. hij is daar ook wel mm. behoorlijk goed in geworden. Dus dat is ook gewoon echt heel uh, top. Uh, uh, dan wordt, wordt het weer net een stukje beter zeg maar dan ja. heel gaaf om te zien. Omdat ik denk dat het ook uh, iets eigens is, hè? want het is van jullie zelf uh, en jullie weten ja. natuurlijk het beste hoe het uh, dan zou moeten kleur, uh, klinken en ook hoe het uh, naar buiten zou moeten komen als ik het zo hoor. Ja, het is ook weer, het is ook een, ja zeker. En het is natuurlijk super persoonlijk. Dus waarschijnlijk elke andere producer zou het waarschijnlijk helemaal anders doen. Dus dat is ook alweer grappig of zo. Er is geen ja. juiste manier. Ja, voor ons dan wel. Maar ja, dat is natuurlijk ja, lekker makkelijk. Want we maken het ook zelf. Dus ja. <laughs> dat komt allemaal weer goed. <laughs> Ja, ik zei al, het is de opmaat, of vroeger naar de opmaat naar meer nieuw materiaal. Hebben jullie plannen al in die richting dan? Want, want ja, de versoepelingen beginnen hier langzamerhand allemaal een beetje stukje bij beetje er doorheen te komen. Ja, ja, nou ja het is een beetje. We zijn dus nog steeds lekker veel bezig met schrijven en.. Uh we zijn nogal perfectionistisch op dat gebied. Mm. Dus, uh, er zijn een paar nummers die eigenlijk al best wel een tijdje bestaan, die we nu dan gaan opnemen. dan kom je er tijdens het opnemen weer achter dat het uh, toch allemaal wat anders moet. Maar mm. dat is op zich allemaal geen probleem. Dus ja, volgens mij hebben we nu ik denk nog uh, sowieso nog twee à drie nummers in een soort van in dit straatje. En dan komt er daarna nog weer nog een soort nieuw EP'tje, laat maar zeggen. Okay. En uh, daarna zijn er nog veel meer plannen, maar ja, dat is allemaal zoveel. Dat, uh, dat gaat nog even duren voordat we dat helemaal verwezenlijk hebben. Maar uh, we hebben in ieder geval een planning staan voor de komende paar jaar. Dat zeker weten. Helemaal goed. Uh, Monster Bliss, kun je er nog iets over vertellen? Uh, ja, ik vind het echt een heel mooi nummer. <laughs> en... ja, zelf. Maar goed, weet je, dat laat ik natuurlijk aan de luisteraars over. Hè? Heb ik iets te zeggen verder? Ja, ja, goed, dan, dan, dan uh, zullen we maar onze monden dicht houden en de, de muziek laten spreken. Hier is Ziggy Splint en hun nieuwe single, Monster Bliss, vanaf 12 uur vannacht te krijgen. komen ze Siggy Splint en uh, hun nieuwste heten Monster Bliss. Ik zou bijna vragen, zeggen collega Waard zit je een beetje op te letten... dan uh, hoor ik hem vanzelf wel op uh, zaterdagmiddag ook nog een keer voorbij komen. Het is dus een beetje plagen wat, uh, wat ik in de richting van Willem doe. Willem plaagt mij ook wel eens terug. Dus dat, uh, dat vind ik altijd wel leuk. Uh, omdat we beide uh, een beetje zitten te luisteren vind ik, in wat we uitspoken. Um, ze staan er weer klaar voor, want uh, we hebben nog twee nummers te goed. Light by the Sea, ze komen uit Breda. En ze waren ook heel erg nieuwsgierig hoe de zee erbij ligt. Nou, dat, uh, dat ga je na tienen nog uh, wel zien. Want ik denk dat het uh, nog enigszins uh, schemert. En dat je dan nog even langs de boulevard kan rijden hoe het eruit ziet. Uh, ja, Anna zit dan een beetje te lachen. Zo van. Uh, dat lijkt me wel leuk om uh, de zee te zien. Um, goed, uh, uh, twee nummers. We beginnen met uh, Willow Creek. Uh, is het uh, something about something? Uh, where, uh, what, what's the story It's, behind it? The... It was just an imaginary scene. Imaginary scene? Yes, I, I just imagined myself running in a meadow. Ah. It could be a metafoor of heaven. Alright, alright. Het uh, is een metafoor uh, van, uh, van hoe het hemelse leven er misschien een beetje uit zou kunnen zien. Dus het, uh, het heeft iets uh, hemels ook. Nou, Laten we dan maar uh, ook gaan luisteren. Hier is Light by the Sea met Willow Creek. Lay down, going round The sweetest call of the metal's here Soft ground swallows my pain Under the blanket of the western wind I feel it around, going round As I move my feet Happened. Thank you well. <laughs> and, uh, and the next the, song. The, the, the, yeah, the next song is uh, something about London. No? Uh, a district Chelsea, in London. Ch Chelsea, no, Chelsea is, is, not is a Chelsea is a female character again. And oh, the full Chelsea. title. The, the, yeah, the yeah. And, and the full right. title is Chelsea is a mermaid, mermaid, and she's soaking in. Doug, ask me why. The whole song uh. that you will hear is just a big flow, flow of notes and flow of uh, constant rhythm like the C. Mm. And the lyrics, they They don't make sense at all. It's just, a, it's just a trip of a mind on a drunk night. All right. Dus het heeft iets met dronkenschap, het heeft iets met water te maken. Dat is allemaal een beetje de ingrediënten van Chelsea. En uh, er wordt ook uh, ja, duidelijk iets uh, gezegd over zeemeerminnen. Want dat is, uh, nou, dan zitten we hier heel goed. Want we leven tenslotte aan de zee. Dus, uh, dus ja, het heeft wel duidelijk raakvlakken. Met ons badplaats Zandvoort. Uh, Waar in uh, dit programma uh, plaatsvindt. Uh, Andermaal. Uh, ben je zo ver, Davy? Ik ben bijna zo. Jij bent er helemaal klaar voor. De Davy is er klaar voor. Uh, Anna is er klaar voor. Uh, de laatste van Light by the Sea. Akoestisch dan. Hier uh, is Chelsea. He's a mermaid and she's soaking in. Exactly. Mm. Het was a enjoyable evening. Het was een joyable evening. Light by the Sea was dat. Uh, we gaan zeker meer van ze horen. Als het aan mij ligt, zeker. En wellicht dat er ook nog uh, muzikale vriendjes... Uh, hier in, uh, in deze provincie mee zitten te luisteren... en die zeggen, ja, koper, je hebt helemaal gelijk. Um, als we dan toch over de band Light by the Sea hebben... ze hebben een nieuwe single... en die wordt morgen uitgebracht. Ja, ja, we mogen hem draaien... Hier is de nieuwe zin van onze Crimson Sugar. Singles, twee singles die uh, rond middernacht uit uh, gaan komen. De laatste die je net hebt uh, gehoord was Aal met Waters En daarvoor de gasten van vanavond. De gasten Davy en Anna uh, Light by the Sea met uh, hun nieuwe single Crimson Sugar. Um, hadden jullie die kunnen spelen, uh, akoestisch? Of waren jullie daar nog niet helemaal aan toe, uh, Davy? Uh, Dat had wel gekund. Uh, huh? Maar ja. ik denk niet als je de single, zoals we net hebben gehoord, draait... en dan we dan akoestisch spelen... En ja, dan overruled de, de, de volledige productie. <laughs> en dat is ook hoe we willen dat mensen hem horen. Dus ja. Uh, nee, ja. Oké, okay, dus, het, dus het, dit, dit is de, de echte productieversie. En dan moet je hem ook, ook op die manier beleven. Ja, uh, is zeker. Het, uh, ja. Uh, want ik heb het nu over het woord beleven. Uh, mm -hmm. Is het uh, voor, uh, voor jullie uh, uh, achterban, is het ook eigenlijk uh, de muziek beleven? Uh, de, de liefhebbers van Light by the Sea? Ja, dat denk ik wel. Nou, het ja. is natuurlijk wel zo dat we net zijn begonnen. We zijn nu de eerste singles aan het releasen. Ja. En we gaan pas in oktober gaan we een clubtour door Nederland doen. Ja. Dus vanaf dat moment kunnen de mensen het beleven. Ja. Alleen, uh, we, we zijn wel erg dankbaar, want we hebben een crowdfunding gedaan. Uh, die hebben we redelijk snel behaald ook, voor, ja. dus voor de studioplaatsen Maar we hadden ja. de eerste drie singles opgenomen en toen de rest van de plaat moest volgen. Plus vinyl, ja. et cetera, wat er ja. natuurlijk komt. En daar hebben we een soort subsidie uh, gekregen, plus crowdfunding. Ja. Dus de mensen zijn er al wel bij betrokken. Ja. En dat is de beleving. Ik denk dat de beleving in de muziek zit en in ons als koppel. Als, ja, dat is ja. serieus. Dat, dat, het, dat is de kern. En ik denk dat mensen als dat mensen dat zien, ja. dat uh, daar sympathie voor is. Ja. In ieder geval. We nemen het uh, graag mee op reis. Ja, welke crowdfundingsplatform hebben jullie gebruikt? Other. Voor de, voor de kunst gebruikt, ja. maar in samenwerking met Kunstlok uh, Brabant. Aha. En ja. die hebben ons daarin gesteund die hebben uh, subsidie verstrekt. En Prins Beine Cultuurfonds heeft ons daarin geholpen. Ja, want hoe, hoe, hoe, uh, hoe belangrijk is jullie eigen uh, plek in Brabant zelf? Uh, want daar moet je het ook nu van hebben, van, uh, van, jullie eigen, uh, van je eigen gebied. Zijn jullie bijvoorbeeld daar door 3 voor 12 breed daar al opgepikt of wat dan ook? Ja, ja, dat wel. Ja, het is niet zo dat we, op, uh, dat we het in onze Nee, oké, okay, maar, op, uh, maar dat, ze, dat ze wel in de gaten hebben dat, jubel, uh, dat ja. jullie uh, bezig zijn. Ja, dat is wel tof, want we hadden nog dat is een tijdje terug alweer. We hebben in samenwerking met MES een, uh, een livestreamje gedaan. Ja. Ook met 3 voor erbij. Ja. Dus zeker, de, de, Daniel van 3 voor 12, die helpt ons altijd. En die ja. schrijft leuke stukjes. En uh, kunnen wij altijd ons ei kwijt als wij iets te vertellen hebben. Ja. Uh, wij werken dus met uh, de Noord-Hollandse Tak. Mm. We, we hebben uh, zelfs een lijntje lopen met... Uh, Iemand uit Rotterdam die ook ja, ja, ja, ja. daar een eindredacteur is. Dus wat dat gaat, <laughs> dus het, het is mm -hmm. een kleine wereld. Uh, maar uh, publiciteit is natuurlijk uh, redelijk belangrijk... om in ieder geval wat meer bekendheid aan uh, ja, het, uh, het verhaal uh, te kunnen geven. Mm -hmm. ja. Uh, ja, dat Ben ik me bezig. Ja, <laughs> uh, uh, Nou ja, je zei het al. Uh, live stream uh, bij de match. Uh, Ja, want, want dit is de tweede single, denk ik. Die dit is de nu... tweede single, ja. ja, ja klopt. Uh, is dat, zijn er nog, uh, nog meer uh, dingen op stapel? Zeker. Ja. We hebben nu dus Eleanor uitgebracht. En Crimson Sugar die uh, ja, morgen. morgen volgt. Morgen ja. volgt. Ja. En op 18 juni brengen we Chelsea uh, uit. Die heb je net gehoord. Alleen dan in de, ja. volledige, de versie. volledige versie. Dus met ja. percussie en hmm. alle citaar Ja, citaar is leuk. Yeah, sitar, uh, mm -hmm. That's a uh, nice instrument. Uh, yeah, it's in a, in uh, the, the, the Beatles have have used it uh, in uh, one of uh, their albums, I think. Nah, yeah. Beatles was a huge inspiration for, for us. Oh yes. And we were uh, recording the album with Eddie Bob, uh, yeah. our producer, and he's a huge collector. En hij had een compressor. Een mm. harmonizer. Een harmonizer, En yeah. George Harrison gebruikte dat harmonizer... Ah. back in Sun City. Yeah. Yeah, so yeah. the, the, you je kunt een foto van George Harrison... de harmonizer in de achtergrond. Yeah, <laughs> cool. We gebruiken we dat harmonizer. <laughs> ja, ja, in, ja, in ieder cool. geval... Uh, er loopt uh, dus uh, bij by Light by uh, loopt er iemand rond die zelf ook een uh, goede bewonderaar is... van de Beatles. En mm de -hmm. uh, mm -hmm. harmonizer okay. die George Harrison ooit heeft uh, gebruikt... die kan je eigenlijk daar ook uh, bij zien... en terug. Uh, Horen. Die ga je horen. Ja. Nou, uh, I'm very curious about uh, that. So. Ja, weet je. Ja, dat is een toffe. Ja, ja, dat, dat, ja, dat vinden we ook super tof om al die analoge apparatuur te gebruiken. Aan een bepaalde apparatuur, die, ja. Die, die, die vergeten dus, soundtrackers. Uh, ja, dat, dat, dat vind, ik ook, vind ik ook heel sound. tof ja. dat de muzikanten op een gegeven moment zeggen: Ja, wat moeten we met die digitale onzin? We gaan gewoon weer even terug naar Back to the, to the Basics. Back to the Basics, en dat is de beste. Ja! Ah. ja. Now, now you're really talking on it. Now you're really talking Yeah, Return to the roots. Uh, when music. Uh, nou ja, ik denk yeah. wel. Al, al onze inspiraties komen uit die tijd. En die hebben we dus analog, vaak analoog opgenomen. En ja. Met onze producer Eddie Bob. Die, ja. die, ja, die, die leeft dat. Die ademt. <laughs> ja. die, die ademt die Hoe belangrijk 80's. is die eigenlijk? Want we hebben het over hem. Ja, we hebben het. Ja, nou ja. Voor ons belangrijk. Ja. Nou, het is een hele goede producer en vriend. En ja. hij helpt ons. Uh, uh, ja. Hij heeft ja, die, weet ja, hij, ook, hij heeft ook ingangen links en rechts, uh, bijvoorbeeld in die muziekindustrie? Want dat is ook belangrijk. Ja, zeker, natuurlijk. dat heeft hij wel. Ja, ja. Ja. Hij is wel een. Uh, erg gewaardeerde muzikanten ook uh, ja. in, in, in, in Limburg en de omstreken. Ja. ja, door heel Nederland trouwens wel. Ja, oké, okay, maar, maar jullie zitten dan in het, uh, in het zuidelijke gedeelte van het land? Dus, uh... We zitten in Sittard. Als we, als we opnemen. Is... Joff ja, uh, Wild, bijvoorbeeld, die we het hebben, die komt ook uit zuid limburg vandaan. Ja. Dus, uh, dus Mooie wind. Uh, ja, het is uh, dus ze komen, uh, Bij ons komen ze uit alle windstreken vanuit mm. Friesland, Groningen tot aan uh, Maastricht aan toe. Ah, ja, Dat dus, ligt natuurlijk ook wel redelijk centraal. Hè? Oh, een beetje centraal aan de kust. <laughs> het is maar een ander <laughs> Het is maar anderhalf uur. Ja, je, moet er, uh, je moet er wel van een be beetje heel voor mooi, ja. Ja. Ja, het is ja, je moet er wel van een beetje voor omrijden, in ieder geval ah, ja. het ligt in het verlengde het ligt van Amsterdam. af. Dat Ja. naar naartoe rijdt. Do you enjoy it here? Ja, ja, zeker. Ja? Uh, uh, uh, heel erg bedankt voor hebben ons bij jouw show. Ja. <laughs> Vind ik heel leuk uh, dat je dat uh, op een hele dappere manier nog in het Nederlands uh, doet. <laughs> ja. Ja, zeker zo. This is the thing: there is no better place to, <laughs> to, to, to, to try your Dutch dan <laughs> <laughs> uh, Ik ga er nog even één draaien. Dank voor de komst. Ja, ja. geen dank. En uh, graag tot een andere keer. Zeker. zeker. Dat waren ze True Anna sorry. en David uh, uh, Davy van uh, Light by the Sea. En uh, dit is Bruno Rocco uit Rotterdam. Komt hij en Crossing the Line. We hebben hem een paar weken terug gehad. Hebben we hem hier in de uitzending. Uh, toen vertelde hij iets over deze single. En, en uh, hij staat al een aantal weken ook uh, gewoon in het uh, vaste lijstje om gespeeld te worden. Ik denk dat ik het allemaal met hangen en weer gered heb. Dat scheelde weinig met alles en nog wat. Want ja, je moet toch wel het, het, het, het wat je belooft moet je ook allemaal uitvoeren. We hebben er nog één. En die staat er ook al een tijdje in het speellijstje. Dus het is een stevige afsluiter mensen van vanavond. The Crashing Bats uit Den Haag. Ze zijn er nog steeds in op het lijstje. Live, love and love. Ik zeg tot volgende week. Dag.